Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tijdens de Veluwe-meertocht was ze zwaar gewond geraakt. Ze reden tijdens een inhaalmanoeuvre frontaal op elkaar. Dat gebeurde tussen Nunspeet en Harderwijk. Een man van 57 uit Dalen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis van Zwolle. De andere schaatser, een man van 55, is er minder slecht aan toe. De organisatie van de Veluwe-meertocht komt morgen bijeen om te bespreken wat er is misgegaan.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 dit is Bijna Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn voor vandaag aangekondigd op de A2 tussen Utrecht en Tempels en op de A4 tussen Bergen op Zoom en de Belgische grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 het Bestaat allemaal uit, uit riviertjes en beekjes, ja. helemaal onder ijs. Dus het is echt elke dag hartstikke druk met allemaal schaatsers. Maar dat vind ik wel erg leuk met, uh, met de ijs, met deze ijstijd. Ja, en dan kom je toch bij mij uh, nieuws van de week. Ijs. Lammeraden, de toch? Ja. Daarvoor moet ik wel even op internet. Nou ja, toevallig ja. staat het er. Gelukkig. Dan nou, vertel. Maar uh, ja, de Elfstedentocht, hè. Uh,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 het was, het was wel anders, want normaal bij een concert van Kruis uh, of niet een concert maar een optreden, zingt hij alleen maar feestnummers. Maar Kruis hebben ook heel veel ballads. Ja, klopt. Ja, klopt. En, en ook wel mooie ballads. En, maar som, soms past ook een liedje niet bij, dat merk ik uh, wel. Zo'n inzicht heb ik ook best wel om te kunnen merken. Maar op een gegeven moment, uh, ja, ging, ging het, uh, in een theater ging toch iedereen staan. Dat is wel heel grappig. Ja. En... Uh,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 Come on. Yeah. yeah. Zijn vader een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 And here is Avicii Komt-ie aan.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 Pascal? Ja? Je spreekt met Rudy en Roy. Hey Rudy. We hebben een boodschap voor je. Wil je even luisteren? Nou. Het spijt me, me, anders kan ik het niet zeggen. Er valt van alles uit te leggen, nog zo lang weg te gaan. Het spijt me, vergeef me. ons excuses aanbieden voor vorige week toch wel <laughs> toch wel je hebt een lekker gratis etentje ja. gehad maar ik heb uit insight ja, information dat je het toch niet heel leuk vond mij klopt inderdaad ik uh, stond gewoon op het punt om eigenlijk gewoon uh, weg te gaan eigenlijk ja ons advies van, is doe dat ja, volgende ja, keer gewoon dan hebben wij eten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 China, dat is met de druk.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 Die ge wordt gebruikt in meerdere liedjes. En deze mannen hebben dat uh, aan elkaar verweven, zeg maar. En hebben dat gevormd tot meerdere liedjes. Dus vier akkoorden, meerdere liedjes. is dit. Ja, ja, let's start stop believing by journey In the cast of Clay. Ja, er zijn een paar meer zons in dezelfde kool. Check het out. Mijn leven is briljant. Mijn lief is puur. Ik zag een an angel Dat ik ben zeker.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 Gedaan, toch filmpjes te checken op dumpert.nl en uh, de titel is Voor Kort. <middels> uh, twee over half zes, nee, het is even kijken. Moet ik het wel goed zeggen, natuurlijk. Misschien wel handig. Het is uh, twaalf over half zes. De avond gaat er binnen. De avond van Sanford. Hier is David where you been, where you been, all my life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 En als je weg wilt gaan, is dat alleen een zegen. Te vaak heb jij een laten zakken, ik heb genoeg van al jouw makken, je moet gewoon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 En in de ether op 106.9 Straks meer FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur